Ja, die wordt natuurlijk, ja, bijna natuurlijk, altijd genomen door de Dat doet hij nu ook. Komt in het gras op het gebied. Maar Milan verdedigt. Wat zijn over die schoenen? Die vindt ze mooi. Nee, ik zei dat je oh. ze nog steeds goed kan zien. Okay. Dus die ene streep die, <laughs> die maakt niet uit. Nee. <laughs> Ballen over de, ik dacht over de zijlijn, maar dat was niet zo. Bruma loopt daar op het middenveld bij PSV. Zo, die haalt ook eventjes flink door. Zegt dan, ik pak toch de bal. Ja, dat deed hij inderdaad. Nou, El Sharawi nam die en passant even mee. En waarschijnlijk eerst uh, El Sharawi en daarna pas de bal. Dus zegt Kletterburg, je kan maar wat. Inderdaad, het is uh, eerst de tegenstander en dan de bal. Dat mag als het andersom is en je pakt niet al te hard je tegenstander. Maar op deze manier is het niet toegestaan. El Sharabi heeft er ook behoorlijk last van. Die heeft trouwens dezelfde kleur schoentjes aan ook. Dus ja. uh, daar zal ja. ook een streepje op zitten inmiddels. Maar uh, ook die zien we nog. Die heeft trouwens ook wat uh, oranje er nog uh, bij. En uh, ja, zo moet, uh, dus is ook meteen het tempo uh, een beetje uit de wedstrijd. En dat is allemaal op dit moment duidelijk in het nadeel van uh, PSV. Terwijl we even moeten kijken hoe uh, de schade is... Bij El Sharawi op dit moment. Hij moet natuurlijk sowieso naar de kant. Want hij is uh, behandeld. En uh, Milan dus eventjes, heel eventjes met zijn En Nigel de Jong achter de bal voor de vrije trap. Ja, dat is mooi gezicht. We hadden het net over voetbalschoenen. Dat die geel zijn en uh, oranje. Uh, ook de clubarts heeft voetbalschoenen aan. Het staat prachtig zeg onder die Italiaanse snit. Dat zou weleens, als dat vanavond op tv is, dat zou eens een keer uh, navolging kunnen krijgen in heel Europa. Milaan is tenslotte de hoofdstad van de mode. Als mensen het dadelijk ineens oppikken, worden we gedwongen straks nog kiksen te kopen. Om die onder ons pak aan te gaan doen. Laten we hopen dat de club Hard veel kan blijven zitten vanavond. Uh, na 17 minuten is het uh, 1-0. Voor uh, Milan, Boateng heeft die bal gemaakt. Ik begin erover omdat ik net nog een herhaling zag... waarin ik toch zag dat Soet met zijn hand aan die bal zat. En dan lijkt het betrokken dat je misschien wel je hand achter de bal had kunnen krijgen. Maar goed, uh, wij zijn geen keeper. We kunnen daar niet over meepraten. En Soet zal zijn uiterste best hebben gedaan. Terwijl Wijnaldum nu op het middenveld probeert weg te draaien bij uh, Montali. Dat, is, uh, ja, dat zijn de ijzeren longen van Milan. Wordt nu ook weer druk gezet op Rekiek. Die dan, ja, ik dacht even de fout niet gehad. Maar Montelivo kan slechts toucheren. PSV heeft dus de balbezit. Houdt het aan de linkerkant... Met Inderdaad, maar als soeter aan zit, en dat deed hij afgelopen weekend ook tegen Heracles... dan is het twee keer bijna, voel je je niet echt lekker als uh, keeper. Want dan heb, zit je liever helemaal mis of je kan er echt absoluut niet bij. De aanzitten, dat voelt nooit lekker. Hoef je geen keeper voor te zijn geweest om je dat te kunnen inbeelden. In ieder geval Bruma in de middencirkel, middenlijn over. Nu uh, Milan wel eventjes uh, helemaal terug op de eigen helft. teruggeplooid tot aan de eigen 16. Maar uh, Schaars moet wel eerst even achteruit draaien. Dan uh, de bal naar de linkerkant. Uh, de Pai, die kan hem uh, voorslingeren. Aan die kant, dat doet hij dan uiteindelijk niet. Opnieuw naar Schaars, Bruma, nog steeds in de middencirkel. De centrale verdediger nu iedereen op Rikikna en natuurlijk Zoet op de helft. Van Milan en dus even druk. Park aan de rechterkant gezocht. Die trekt onmiddellijk naar binnen. Niemand die buiten omgaat. Brennet blijft hangen. Dat zijn we toch ook weer niet echt van hem gewend. Je zou toch willen dat er dan wat meer diepte ontstaat. Nu is er heel veel ruimte aan de rechterkant. Omdat Rikiek nu ook doorgelopen is op de helft van Milan. Maar dan is er heel weinig ruimte om die bal kwijt te kunnen. Ja, die is er op rechts. Maar Rikiek staat aan de linkerkant van het veld. Nu weer terug naar Bruma. Aanname niet lekker in de middencirkel. Dus meteen Balotelli richting de bal. Dan moet je weer naar achteren. Schaars komt hem halen. En dan de diepte gezocht richting Park. Kan die erbij? Nee. Krijgt een klein zetje. Het kleine zetje, dat is precies genoeg. En er was even helemaal geen beweging. Rikki kwam dat middenveld in en zag eigenlijk helemaal niemand aan speelbaar. Iedereen stond in de dekking. Ja, Milan houdt die, die linies dan kort op elkaar. En als er niet bewogen wordt, moet je gewoon weer een etage terug. Eindelijk was er daar die beweging bij Park, maar dan moet je het geluk hebben. Dit geval Schaars, dat uh, zo'n bal ook goed is. Park uh, met uh, San Siro ervaring. Eén van de twee, want ik uh, las de Bruma bij Chelsea een keer een hele op de bank heeft gezeten. Nou ja, dat pak je dan ook mee. Maar uh, hij heeft natuurlijk met PSV in 2005 hier gespeeld en in Eindhoven. Halve finale Champions League en met Manchester United. Actualiteit is dat Balotelli op de goal schiet. Maar met een uh, poging waar je misschien alleen bij de Milan Crusaders bloemen voor krijgt. Bij de conversie of weet ik hoe dat heet. Ja, met die twee vingers naar voren Precies, bedoel Precies. Uh, veel te hoog dus. En over de goal van Zoete. En dus weer de doeltrap. En opnieuw veel druk. In ieder geval van die drie mensen voorin. Bij de Milanezen. Dus zegt Soet weer tegen zijn achterhoede. Ga maar naar voren. Dan gaan we voetballen. Vanuit de spreekwoordelijke tweede bal gaat de bal in de richting van Depay. Die neemt aan op de borst. Kopt door op Matafs, Die moet dan het duel aangaan met Max 6. Dat verliest Matafs En dan kan Milan komen. En dat doen ze toch vrij vlot hoor. Over de linkerkant met El Sharabi tegenover Brenet. Punt van de 16. Gaat El Sharabi naar binnen. Brenet loopt het lijntje dicht. Dat ziet Soet. En die ziet dan ook voldoende ruimte om te komen. Gaat ervoor liggen. Heeft de bal. Niks aan de hand meer voor PSV. Maar toch meteen weer de dreiging. Die jonge eh, rechtsback van PSV. Ja, dat kun je steeds bij iedere speler van PSV zeggen. Daar moeten we dan misschien maar mee, mee ophouden. Brunet loopt keurig het looplijntje van El Sharawi dicht. En eh, zet, brengt Soetso in de gelegenheid om eh, die bal te stoppen. En eh, PSV weer in balbezit te, te brengen. Nu gooit hij de bal diep. Komt dat uiteindelijk goed omdat uh, daar uh, Maher goed oplet en nu de paai aanspeelt aan de linkerkant van het veld. De paai met de bal aan de voet. Daar is hij sterk in. Dan uh, de voorzet. Oeh, die, uh, die ging over Matas heen. Maar Wijnaldum was daar nog achter. Knal nu van afstand. Oh, Abiatie. Redding. Was dat uh, Maher? Ja. ja, dat was Maher. Die uh, vanaf een meter of 25 ook. Iets aan de rechterkant van het veld. Die bal als hij terugkomen uit die uh, doelmond. Vervolgens die bal vol op de wreef neemt. Ja, en dan uh, moet Abiati zich voor de tweede keer in deze wedstrijd uh, tot het uiterste inspannen... om een uh, PSV-goal, uh, ja een poging onschadelijk te maken. Goeie poging, hoor, van Maher. Goeie redding ook van de keeper. Nou, corner voor PSV aanstaande. Pik dit moment mee. Bruma is mee voorin, Rekiek is mee voorin. Oftewel, de luchtmacht is gearriveerd. 20 minuten onderweg, 1-0 voor Milan. Daar komt de hoekschop richting de eerste paal. Die is laag, dat is altijd lastig om dan van daaruit door te voetballen. En dat kan dus Milan ook, maar uh, de Jong... Kiest voor het zekere, voor het onzekere. Jas de bal over de zijlijn. En dus blijft Milan gewoon staan daar waar ze staan. Tegen de eigen 16 aan. En kan PSV gaan opbouwen. Dat doen ze via de ingooi. Ach, naar achteren. Willems die naar zoet gooit. Ver buiten zijn 16. Neemt de doelman van PSV daar aan. En dan speelt achterin PSV de bal rustig rond Willems. De kiek en Schaars in de middencirkel. Maar nog wel op de eigen helft. Helemaal terug naar zoet om zo... Is te kijken of ze Milan kunnen verleiden om wat verder van de eigen goal af te komen. Dat lukt inderdaad wel. Maar dan moet je nog een bal bij Matafs of bij Park of bij Depay krijgen. Dat zou dan uiteindelijk Bruma moeten gaan doen. Bruma, middencirkel. Ja, die uh, kan natuurlijk ook nog eens, als hij wat verder kan lopen, ook nog proberen te schieten. Daar is nu geen ruimte voor. Brenet, hij is ook veel te ver van de goal trouwens. Uh, Schaars in de middencirkel. Balletje aan de voet. Zou kunnen openen op Depay, want die loopt handig naar binnen. Maar uh, ja, een corner haalt men er dan toch nog uit. Nee, doeltrap. Ik dacht even dat het de corner was omdat Abate die bal over de achterlijn kopte. Maar daar zat dan toch Depay nog aan. Ja, die probeerde dan toch een, een loopleidje uit van links naar binnen. Dat kan goed gaan als de paas dan ook voldoende is. Maar er werd ook verdedigd door Abate. Dus wat dat betreft niets aan de hand voor Milan en een vruchteloze poging voor PSV. Dat nu moet toezien hoe de man die al twee keer een lelijke sta in de weg was voor de Eindhoven naar Abiati een doeltrap neemt. Ja, het is niet heel spectaculair. Maar het waren het wel twee, een goede schietkans en een hele goede kopkans voor Matafs. Brunet nu terugkoppen. Oh, El Serabi zit er ertussen. Hij probeert het wel. Zoet is eerder. Heeft het voordeel dat hij zijn handen mag gebruiken. En dat hij naar de bal toe gaat. Maar el Shaarawy daar heel dichtbij om de doelman te kloppen op die terugspeelbal van Brenet En meteen ook weer druk op de achterhoede van PSV. Als die bal diep gaat naar de paai. Die laat hem dan lekker lopen. Komt de bal voor richting Matafs. Die bereikt Matafs dan uiteindelijk niet. Zapata zit er dan tussen. Maar PSV neemt nog op de helft van Milan weer over. Gooit de bal dan centraal. Ja, daar is Matafs nog niet. Er loopt zich een ongeluk daarvoor in. En is dan niet daar te vinden waar je dan hoopt. Dat hij is namelijk in de punt van de aanval. Daar waar PSV hem op dat moment even graag gezien had. Goeie overname van Maher. Kan hij daar nog een keer gaan schieten? Hij zoekt in ieder geval naar de ruimte. Die krijgt hij niet. Van Zapate is dat. En dus gaat hij achteruit. En is de kans wel weer weg. Maar heeft PSV nog steeds de bal. En kruipen ze langzaam maar zeker dichter bij de goal van Milan. Ferietro Willems nu aan de linkerkant. In één keer doorgespeeld naar Schaars vervolgens aan de rechterkant Brenet gevonden. De bal gaat nu lekker rond met Wijnaldum. Die zal nu iets moeten verzinnen. Komt naar binnen vanaf de rechterkant. Nog altijd Wijnaldum. Wil een voorzet geven. Hoeft niet want Brenet is er ook. En die kan dat zonder dat hij een tegenstander voorbij gaat. Legt hem bij Depay. Helemaal aan de andere kant van het strafstopgebied. Linkerkant veld. Depay kopt de bal half achterwaarts. Wordt vervolgens lastig gevallen door Kevin Prince Boateng. En heeft dan ook niet het geluk aan zijn zijde dat uh, de Ghanese Duitser de bal als laatste raakt. Nee, dat is hij. Dus mag uh, Milan nu gaan ingooien bij de eigen cornervlag. Abate gaat dat doen. Die zou je kunnen opsluiten. Je zou ook de rest kunnen opsluiten. Dat gaat PSV nu wel doen. En Abate gaat zoeken naar uh, een afspeelmogelijkheid. Hij krijgt de bal terug van Montelivo en vervolgens een lange peer naar voren. Die terechtkomt in de voeten van Bruma. PSV neemt het balbezit weer over na 24 minuten. Bijna, maar wel een 1-0 achterstand. Ja, en dan is het zoeken naar het ene momentje dat ze de vrijheid krijgen voor de goal bij Milan. Dat zou nu kunnen komen. Want de voorzet van Brenet wordt achterin weggehaald bij Milan, opgevangen door Wijnaldum. Bal breed naar Schaars. Ook die zoekt daar ruimte voor het schot met links, maar uh, dat mist uh, de juiste richting, de juiste hoogte en komt dus niet tussen de palen terecht. die springt voor de zekerheid nog maar wel door. hartelijk het zo al twee keer succes mee? En nu hoeft hij niet uh, met zijn handen aan de bal te komen. Ja, dat mag hij doen als hij de bal weer terugkrijgt en dan op de rand van zijn doelgebied legt. Voor een doeltrap. Allegri zal, uh, ja, dat verwacht je dan tenminste, wat rustiger in zijn dugout zitten. Maar hij staat nog altijd uh, aan de rand van het gebiedje waar hij uh, dan mag lopen. Hij is nog altijd uh, onze uh, wat onrustig in, in zijn uh, coaching. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat hij degene is die onder druk staat. Want niet in de Champions League komen. Dat gaat hem duur komen te staan. Daar gaat Balotelli op een diepe bal. Aan de linkerkant gooit hij hem voor. Inderdaad, hij gooit hem voor. Blijft op de penaltystip stip liggen. Op voor de voeten van Boateng. Die krijgt hem alleen tegen zijn scheenbenen. Zo niet onder controle. Rikiek wil wegwerken. Schiet dan tegen de tegenstander op. Waarschijnlijk een hand. En kan zo de vrije trap nemen. Dat was weer zo'n momentje. Dat het even, even niet opletten. Van uh, de PSV'ers. En dan staat Milan meteen weer heel gevaarlijk voor de goal van Zoet En het is dat uh, daar Boateng die bal niet lekker uh, raakt. En hem tegen zijn scheenbeen aan krijgt. Nu PSV aan de andere kant. Wijnaldum, Maher zoeken naar de ruimte. En die vindt hij bij Matas Althans, dat hoopte hij. Maar dat lukt uiteindelijk niet. Abate zit ertussen. En dan uh, verdedigt uh, Milan uit via Zapate. En el Jaravi. En uh, vervolgens gaat de bal weer naar Balotelli. Die staat in de middencirkel. Op de huid gezeten. Letterlijk door uh, Stijn Schaars. Die volgens Klettenburg ook een overtreding maakt. Dat moeten we dan maar accepteren en een vrije trap voor Milan dus. Hij had het net over Allegri, de coach die hier sinds het seizoen 10-11 actief is. In zijn eerste jaar kampioen werd. Vervolgens tweede, derde. Ja, daar zit geen stijgende lijn in. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de kwaliteit van het elftal. Maar er zal wel eens wat kunnen gaan gebeuren op het moment dat de Champions League niet wordt gehaald. Men de 40 miljoen ziet verdampen. En er dus geen versterking voor dit elftal kan komen. Nou, maar eerst even afwachten. Want voorlopig staat men op één been in de Champions League in de groepsfase. En moet PSV dat nog maar zien te bewerkstelligen? Met Wijnaldum nu. De bal aan de rechterkant. Brenet wordt even uitgegleden. Waardoor men net even de ruimte heeft om Park aan te spelen. Park nog tamelijk onzichtbaar in deze wedstrijd tot nu toe. Moet eigenlijk het grote licht eens aansteken. Zodat hij uh, straks eens een keer wat dominanter zou kunnen zijn in deze wedstrijd. Je verwacht iets meer van hem. Oh, Balotelli met een hakbal. En een goede ingreep van Bluma Vlak voor zijn eigen Dit gebeurt allemaal in de as van het veld. Even gaat uh, de hendel open en uh, geeft Milan gas. Ja, dan is PSV toch direct in de verdrukking. Hoor. Ja, dat balletje achter de standbeen langs. De normaal gesproken denk je, ja, leuk een trucje. Maar in dit geval werkt het uh, versnellend in die aanval. En is El Sharawi er bijna doorheen. Bijna telt niet. In ieder geval pakt dat dan nog goed genoeg uit voor PSV. Dat wel de bal weer moet inleveren door een ingooi weg te geven. Dat levert onmiddellijk nog een ingooi op voor Milan. Silio's gooit en Balotelli vangt daarop met Park in zijn rug. Palotelli groter, sterker en dus gemakkelijk overeind. Blijven tegen de Zuid-Koreaan en uh, Nigel de Jong aanspelen op het middenveld. Montolivo gezocht en zo verplaatst het spel zich van de linker naar de rechterkant. Naar Baten daar gevonden, de rechtsback die graag diep gaat. En nu ook sneller is dan Willems. De bal binnenhoudt en voorslingert bij de eerste paal. Daar werkt Rikik hem weg en kan uh, PSV overnemen uit de counter. Dat lukt uiteindelijk niet. De bal komt opnieuw terug via Prins Boateng. Maar die krijgt hem nu weer niet onder controle op de punt van de 16 aan de rechterkant. Nog een keer wegdraaien door Balotelli. En zo uh, heeft Milan nu PSV even aardig vastgezet tegen de eigen 16 aan de Siglio. Bal voorgeven. Nu is het Willems die wegwerkt. Eventjes adem, maar heel eventjes adem ook voor PSV. Van hij is het Jong brengt de bal weer terug uh, bij uh, Montadi op dat uh, middenveld. Halfweg de helft van PSV. Vervolgens Siglio uh, gevonden aan uh, de rechter linkerkant. Vervolgens weer de Jong. En dan uh, wordt uh, Montelivo gevonden. Nu de voorwaarts ingespeeld in dit geval. Kevin Prince-Boateng, die tot opluchting van PSV twee keer even niet zo balvast was. Op het moment dat dat wel gewenst was. Nu zelfs balverlies. En zou PSV snel kunnen schakelen? Nee, PSV schakelt snel. Want maar Maher speelt Matafs aan. En Matafs gaat naar de grond. Neemt nu die vrije trap zodanig snel. Die hij toegekend krijgt halverwege de held van Milan aan de linkerkant. Dat er vervolgens buiten spel is voor Maher. Maar, zegt Glettenburg, ik heb nog helemaal niet gezegd dat die vrije trap genomen mag worden. Sterker nog, nu doen jullie het weer. De Pai, nu ben jij de schuldige. Maar ik bepaal en niemand anders op dit veld wanneer een vrije trap genomen gaat worden. Nou, dat is best goed voor PSV, want men verknoeide eigenlijk deze mogelijkheid. Nu is die vrije trap goed genomen, Willem Schaars en nu Blumen. Ja, het goede nieuws, PSV heeft de bal nog, dat is in ieder geval een feit. Nu heeft de hem ook, staat hij niet buitenspel, neemt hij hem in één keer mee naar de achterlijn. Probeert hij Abate daar te verslaan, Abate maakt de sliding. en zo geeft hij de, de, de hoekschop weg aan PSV. En dat zou dan weer een kans op moeten gaan leveren uiteindelijk. ...voor de Eindhovenaren als nu die bal tenminste wel hoog voor de goal wordt gegeven. En niet zoals bij die eerste hoekschop die PSV krijgt. Dit is de tweede. Die ging kort, naar de, of laag in ieder geval, naar de eerste paal. Deze moet hoog bij, voor de pot komen met de lange mensen. De centrale verdedigers mee naar voren natuurlijk. Eerst die bal daar goed leggen door Maher. En dan de hoekschop nemen. Opnieuw is hij kort en laag. Deze keer wel goed naar Wijnaldum. Dan inbrengen opnieuw. Nu wel hoog richting de eerste paal weggekopt. Daardoor Balotelli nota bene die mee komt verdedigen. En dan komt Milan van de goal af. Dit doet Park wel goed. Meteen druk zetten. De bal veroveren. Nog een keer proberen. Maar alleen al het feit dat hij er achteraan gaat. Zorgt ervoor dat Milan niet al te snel van eigen helft af kan komen. Een ja, soort ninja beweegt hij zich op de helft van, van Milan. Maar uiteindelijk moet hij het dan toch afleggen. Tegen iemand die de vecht wordt, nog wat beter beheerst. Balbezit voor Milan. Nu aan de linkerkant gezocht. El Sharawi Goed ingrijpen van Bruma. Kijken of Balotelli de bal op de borst kan aannemen. Ja, dat kan hij. En weer een balletje achter het standbeen langs. Ja, dit is toch techniek die ook effectief wordt gebruikt. En dat zie je niet heel vaak. Maar alles wat hij eigenlijk doet op deze manier. Zorgt ervoor dat Milan verder kan. En dat is knap. Ik zeg het niet snel. Hij kan niet veel meer dan goed voetballen. Maar dit doet hij heel knap. En dit is Montolivo. Met een kans aan de rechterkant. Van het strafschopgebied In één keer gevonden door Kevin Prince Boateng. Aanvoerder vrijgespeeld. Even weg van alles en iedereen. Hij neemt hem in één keer zo half uit de lucht. Goeie bal hoor van Boateng. Eigenlijk is Rikik degene die het dichtst in de buurt is. Maar dat is nog een meter of tien. Maar hij schiet hem in het zijnet. Gelukkig voor PSV. Blijft het dus 1-0. Ja, Montelivo is geen scherpschutter. En, uh, dat is maar goed ook op uh, dit moment. Na een half uur voetballen. En uh, Zoet met uh, de doeltrap. Deze keer hoeft hij zijn achterhoede niet eens uh, weg te sturen. Die hebben nu de boodschap inmiddels zelf al begrepen dat ze niet in de buurt hoeven te blijven. De Chilio uh, kopt de uittrap van uh, Zoet in richting uh, El Sharawi. El Sharawi probeert dan met de grote boog om Wijnaldum heen te komen. Uiteindelijk lukt dat met wat hulp van Gletterburg. Die geeft namelijk de vrije trap met de overtreding van de aanvoerder van PSV. En Milan gaat uh, rustig aan opbouwen. Via 6. de geroutineerde Fransman. Die eens even kijkt. Waar staan de mensen vrij? Die andere routinier in dit elftal. Montolivo. Maar dat is maar even dat hij vrij staat. De pai in zijn rug namelijk. Dus terug naar Max 6. Die wordt niet onder druk gezet. Die kan rustig met de bal in de voet richting middenlijn lopen. De Silio die graag mee naar voren gaat. Aan de linkerkant dat dat doet. Nog niet zo gek veel gedaan heeft. Die krijgt de bal. De Jong levert dan in bij Park. Maar die staat onder druk. El Sharawi probeert dan meteen door te voetballen. Krijgt wat hulp van Balotelli. Dat uh, helpt inderdaad uh, enorm. Wil weer inleveren bij El Sharawi. Maar zover komt het niet. Uh, Milan blijft wel in balbezit nu. De Cilio gaat de 16 dan gaat hij schieten. Hij gaat in eerste instantie schieten. Wil dan graag de vrije trap. Dat lukt niet. Maar de PSV, dat probeert van de eigen helft af te voetballen. Wordt overal op het veld onmiddellijk onder druk gezet. En met succes. Want PSV komt absoluut niet de eigen helft. af. Balotelli nog maar weer zijn bal de hoek in gooien. Komt hij dan voor via de Silio. die alle tijd heeft. Er komt inderdaad voor. En inzet onder dat lat. En dan stuit het bal er weer uit. Zit hij? Nee, hij zit niet hoor. El sharabi wil dat graag, dat die bal zit. Maar hij stuit voor de lijn weer terug. Dat was een enorme kans voor AC Milan en El Sarabi op de penalty zo ongeveer. Nou, het zal het schelen. en Een halfmetertje half daarachter uit de draai. Goed geschoten, maar net even te hoog gemikt uit de draai. Dan uh, scheelt het uh, maar een klein stukje. Inderdaad de bal op de lijn en dus uh, niet eroverheen. Het blijft 1-0 voor uh, Milan. Dat is op zich al uh, erg genoeg natuurlijk. Maar uh, El-Sharawi had daar gedacht uh, zo'n ploeg in veilige haven te kunnen schieten. Althans voorlopig na een dik half uur. Maar zover uh, mag het niet. Ik kan het allemaal uitgebreid vertellen. Want Schaar zit op de grond op zijn uh, billen en heeft last van zijn enkel. Hij gaat in ieder geval nu even naar uh, de kant. Het ziet er niet heel fris uit. Gaan we nog een keer naar die bal kijken uit een hoek waar we absoluut niet kunnen zien of die bal zit. Ja of nee. Maar uh, nou ja, na drie herhalingen geloof ik het wel. Hij is zeker niet achter de lijn geweest. En dus blijft het 1-0 voor Milan. Maar dit was weer een hele goede lopende aanval. Een hele lange aanval ook. Waar PSV absoluut eh, moeite had om van de eigen helft af te komen gedurende minuten. Ja, dat zijn van die momenten dat als je die beslissing ziet van de scheidsrechter... dat je helemaal niet snakt naar doellijntechnologie Dat je denkt, nou het is wel goed zo. Die strijderechter is toch een soort Arendsoog. En dat heeft hij goed gezien. Nee, ik geloof niet dat er heel veel discussie is of die bal wel of niet over de lijn was. El Sarabi protesteerde niet. Ik zie wel een bepaalde woede bij Stijn Schaars. Die ook tekeer ging tegen iemand van Milan net toen hij langs de kant stond. Waarom hij dat nou precies deed weet ik niet. Ik heb ook niet gezien waardoor hij naar de grond ging. Maar hij heeft wel enige tijd daar gelegen. Want op het moment dat El Sarabi op de goal schoot lag Schaars al op de grond. We dit is er nu voor PSV. Milan plooit wat terug richting de eigen helft. Het is Rick Kiek en het is Bruma. Het is weer Rick Kiek. En vervolgens zegt Schaars, ik ben aan speelbaar. Het gaat weer naar Bruma en vervolgens is Brenet het logische. Volgende station voor uh, PSV. Brenet maakt wat stappen voorwaarts en geeft vervolgens een hele slechte voorzet. Althans ja, er zit wel snelheid aan en de bal gaat de lucht in. Maar het eindstation heet Abiati en dat zal toch niet in de draaiboeken hebben gestaan. Die Philippe Cocu voor zijn jongelingen voorafgaand aan deze wedstrijd heeft geschreven. De Silio heeft de bal ontvangen van Abiati. Fark gaat dan wel even lastig worden. Bal terug naar Max 6. Die krijgt ook te maken met een lastige PSV'er, Matafs. Maar ondanks al die last voetbalt Milan zich onder de druk uit. En heeft met alle techniek ook Balotelli. En niet, is er niet in geslaagd om de bal binnen te houden. Wat is er nu? Gaat gegooid worden toch? Maar door Milan zo lijkt het. Of een vrije trap. Lettenburg discussieert wat. In de gooi volgens mij. Ja, gewoon in de gooi. Voor Milan. En dat gaat de studio doen. Terwijl we nu nog eens één herhaling zagen waarin toch wel heel duidelijk is... dat die bal niet over de lijn is. Punt. Nou, nou Dat hadden we al geconcludeerd. Maar goed, we hebben nu de definitieve bevestiging, zullen we <laughs> maar zeggen. Uh, AC Milan doet het tot nu toe uitstekend tegen PSV. Speelde hondsberoer tegen Hellas Verona. Maar uh, wilde zich revancheren in deze wedstrijd. Deze voor hun cruciale wedstrijd in het seizoen. Want Champions League missen. Dat zou een, een doodzonde zijn van dit elftal tegen PSV. En dan moeten ze de playoff doorkomen. Daar rekent iedereen in Italië op. En tot nu toe uh, lijkt dat ook te gaan lukken. Met aan de rechterkant uh, even El Sharawi uitgeweken. Die komt er dan nu even niet uit. En dan is er wat ruimte op het middenveld. Zo waar voor PSV om te gaan voetballen. En dat lukt dan omdat Willems uh, mee doorgelopen is. Aan de linkerkant. Die heeft alle tijd en alle ruimte. Komt daar Zapata tegen. Probeert dan zelf uh, de 16 in te dribbelen. Dat lukt niet. Bal gaat wel naar achteren. En dan een aardig schot. Abiati. Die uh, heel lang misschien wel moet nadenken. Het duurt in ieder geval heel lang voordat hij naar de hoek gaat. En voordat hij ligt. En uh, Allegri wordt helemaal gek van die, van die doelman die bepaald niet snel op de grond uh, terechtkomt. En dat weten die PSV'ers blijkbaar ook. Want het is niet de eerste keer dat ze hem onder vuur nemen. Maar hij probeert het al een keertje heel behoorlijk. En deze poging van De Pai die mag er dan toch uiteindelijk ook wel zijn. Abiati, het scheelt een half meter, trouwens. Uh, ja, die was te laat in de hoek. Maar ja, dat telt niet. Dan moet hij wel tussen de palen vallen. Dat is voor ons nog voor PSV niet het geval geweest. Spelen 35 minuten. De tijd het vliegt in San Siro, alleen je hebt in tegenstelling tot Eindhoven niet het gevoel dat PSV aan de knuppel zit. Wat dat betreft is Milan toch ook wel hè, met, met redelijke fase dominant en goed. Naar waar de PSV in de, in de eerste 45 minuten in Eindhoven eigenlijk heel dominant kon spelen. Er is natuurlijk ook wel veel over gesproken de afgelopen dagen in Milaan. En Allegri heeft ook wel toegegeven dat de benadering van de wedstrijd in Eindhoven door zijn ploeg niet goed is geweest. Dat dat toch ook wel te maken had met wat onderschatting. Nou, de woorden van Max 6 uitgesproken in de katakom en door jou eerder genoemd illustreren dat eigenlijk alleen maar. Dat men dacht van joh, dit gaan we eventjes doen. Met twee vingers in de neus komen wij in die groepsfase terecht. Dat was dus een dikke streep door de rekening. En nu zie je misschien wel iets meer van het, het Milan zoals het kan zijn als het zich oplaat voor een wedstrijd. Oh, Bruma. Vanaf een meter of nou misschien wel veertig. Hij denkt, dat heb ik vorige week van iets dichterbij gedaan. Ik ga die Abiati verrassen. Maar de enige die verrast wordt is hij zelf. Want die bal gaat ver en ver naast de goal van uh, Milan. En Abiati moet nu een heel eind lopen om die bal te gaan halen. Dit is allemaal uh, kostbaar tijdverlies voor uh, PSV. De bal zelt wel heel ver weg. Schaars organiseert weer. PSV staat weer in de organisatie. 1-0 op het scorebord. En dat na bijna 37 minuten. Een Veel, uh, veelzeggend teken van Schaars ook. Die met zijn vinger op zijn slaap slaat. En daarmee zegt, jongens, blijf nadenken. Blijf uh, vooral goed bezig met uh, wat we uh, moeten doen. Namelijk in de organisatie uh, spelen. Kijk waar je bent en kijk waar je medespelers zijn en, uh, en de tegenstanders. En dus moet je wat sneller de bal veroveren. We moeten dominanter zijn, want ook als AC Milan de bal niet heeft... bepalen ze eigenlijk nog steeds wat er gebeurt. Want uh, uh, PSV komt niet zo gek veel verder dan een paar schoten van afstand. En dat is het wel. Op zich met Abiati op doel is dat niet zo verkeerd. Want we hebben gezien dat hij nogal lang onderweg is... voordat hij überhaupt in de buurt van een paal is. Maar tot nu toe heeft hij dat een paar keer goed genoeg gedaan om PSV uh, te stoppen. En PSV een vloeiend lopende aanval hebben we eigenlijk pas één keer gezien in dit dikke half uur. Dat we onderweg zijn vrije trap intussen voor de naar Halverwege de helft van AC Milan aan de linkerkant. En daar gaat Willems achter de bal staan om hem te nemen. Dat zou normaal gesproken toch gewoon een plekje van de paai moeten zijn. En inderdaad, Willems levert in bij de linksbuiten... Van PSV. en gaat dan vervolgens wat centraler staan. Omdat de langere mannen, de twee centrale verdedigers, nu weer mee naar voren zijn. Iedereen buiten het strafschopgebied, Een heel rijtje van Milanezen. Allemaal in het wit. Buiten de eigen 16. Daar moeten alle PSV'ers dan tussen. En Depay met de vrije trap. Met zijn linker scherp geschoten richting de tweede paal. Abiati staat in de lijn van de bal. Heeft geen enkele moeite om er uit te vissen. Dit was niet echt een hele goede vrije trap van Depay. Nee, het was wel... Um... ...een aanloop zoals Ronaldo en de manier van raken zoals Ronaldo... ...maar niet het effect zoals Ronaldo. En Zo dus moet hij toch nog eens een keer wat uh, videobandjes uh, bestuderen... ...wat DVD's bekijken. Nou ja, dat is allemaal heel ouderwets. Hij moet gewoon op internet nog maar gewoon eens een paar YouTube-filmpjes kijken. He, daar kan je een hoop van opsteken. Het ja. gaat mis in de combinatie maar Herr Wijnalden bij PSV-bal over de zijlijn ingooien... ...aan de linkerkant van het veld als we praten vanuit de optiek Milan... Cilio gooit naar Balotelli, die kan er vervolgens niet bij. En El-Sharavi denkt, nou ja, daar staat die bal over hem heen. Ik loop maar door aan die linkerkant, komt terecht op de achterlijn. Legt hem vervolgens voor zijn rechterbeen. Bal getoucheerd als hij, en bedoel ik El-Sharavi, Boateng wil vinden. Zo in de buurt van de penalty slip, daar zit een PSV-been tussen. Dat hoort aan het lichaam van Bruma en zoet is vervolgens het eindstation. En inmiddels is uh, Jetro Willems in balbezit. Carlton lijkt hij op, vind ik altijd uit de uh, Fresh Prince of uh, Bel Air. Die neef van Will Smith. Dat is Had echt ook zulke sprekend. Dan. Ja, die kon ook zo zwingen. Nu uh, een zwingende paas van uh, Park. Komt via via terecht bij. De Pai legt terug. Nou, ik denk dat Straats gaat schieten. Nee, die steekt hem richting Wijnaldum. Nee, komt niet in de doelmond tot koppen. En dan Milan via de as. Balotelli. En dan vervolgens El Shaarawy links uitverdedigen. Ja, dat zal uh, snel gaan. Uh, hij kan hem uh, links langs het lijntje leggen. Hij kan hem ook inleveren bij Balotelli. Dat is altijd een goed idee. Hij speelt in ieder geval volwassen, Mario Balotelli. En uh, dat doet hij door uh, nu gewoon in de, aan de rechterkant uh, Prins Boa tank te bereiken. Komt de bal voor via Abate. En daar komt de 2-0. Nee, daar komt de 2-0. Niet, maar zo gek veel scheelt dat niet. Een kans opnieuw voor uh, Milan met uh, Balotelli als uh, eindstation. En hij grijpt naar zijn, Nou, wat is dat, Hanekam op, uh, op zijn hoofd. Dat ding wat iedereen tegenwoordig heeft als je er een beetje bij wil horen. Balotelli is daarvoor een soort van rolmodel. En hij voetbalt uh, nu zelfs ook een beetje als een rolmodel. Functionele techniek. Hij zorgt ervoor dat de aanval versneld wordt als hij aan de bal is. Kortom, hij is de aanvalsleider en gedraagt zich ook zo. Terwijl we nog vijf minuten te spelen hebben in de eerste helft. En Milan nog altijd met 1-0 voor staat, En PSV probeert daar na die ene kans van Martafs, die kopkans... om nog eens een keer zo'n lekkere aanval eruit te gooien. Eerst maar eens schaars die onder druk komt. Van Prins Boateng komt daar wel goed onderuit. Willems aangespeeld, die heeft wat ruimte op het middenveld. Zoekt naar de vrije man, vindt Park met zijn rug naar de goal. Met 6 in zijn rug ook... En dan nog een keer de bal voorgegeven door Willems. Oh, dat is een linkballetje, balletje zeg. Boven op de lat komt hij daar. Verrast die Abiati. Daar heb je hem weer. Die staat dan te kijken. Die denkt, oh, die komt wel heel erg in de buurt. En dan is hij wat laat. Heeft hij geluk dat dat uh, die voorzet van Willems. Want dat was er. Boven op de lat komt. En nu komt AC Milan niet meer van de eigen helft af. Ja, ik weet niet of die Calton ook zo lekker kon voorzetten. Maar dit uh, <laughs> heeft hij dan wel aardig gedaan toch, die Jethro Willems. Terwijl er naar mijn idee nu een overtreding wordt gemaakt. Althans, daar lijkt het op op Wijnaldem. Maar uh, ondanks de druk van PSV... Komt Milan er wel onderuit. Nu de druk zetten op Abate. Die heeft dat niet graag. Montelivo schaars. Dat gebeurt allemaal in de buurt van het schaarsopgebied van Milan. En dan krijgen Schaars en Montelivo met elkaar aan de stok. Omdat Montelivo, egootje, natuurlijk even gekrenkt. Doordat hij door Schaars <laughs> in de rug wordt gelopen. Nou, dan gaat het ontploffen hoor. Daar gaan Zij alle spelers. Kijk, daar komt Bruma. Die heeft ook wel wat te vertellen in, in, in dit gevecht. Rekiek nee, uh, houdt zich uh, erbuiten. Matas, nou die heeft nooit heel veel te vertellen. Dus die loopt daar een beetje bij. Die kijkt een beetje wat er, uh, wat er gebeurt. Maar Klettenburg heeft het allemaal wel uh, in het snotje zo te zien. En gaat nu een paar mensen bij zich roepen. Montelivo, dat lijkt me logisch. Ik denk dat Stijn Schaars de volgende is die uh, zich mag melden bij uh, de scheidsrechter. Nigel de Jong gaat zich er nu ook mee bemoeien. Dat is handig, die kan tolken. Hij uh, is nu in gesprek met uh, Maher. Wat uh, gaat er verder nog gebeuren. Ja, hij, heeft moet... zijn, hij heeft zijn elastiekje gepakt. Schaars heeft het elastiekje van Montolive gepakt. Daarom ah, is hij boos. De doorak. De Doerak. Ja. Ja, hij heeft het elastiekje uit zijn haar getrokken. Ja. Nou, dat moet hij ook niet doen, Stijn. Nee, nee. Dat, uh, dat is niet eerlijk. Nu nee. zegt Klettenburg nou niet meer aan elkaar zitten en lekker gaan voetballen waarschijnlijk. Nou, hij zit hem eerst even flink in zijn lende, ja. hoor, volgens mij. En vervolgens... Ja, krijgt hij daar een tik. Bij de val. En daar een tik. Ja, en daar is die het elastiekje al kwijt. Kijk maar. Ja, hij krijg... in de val is die het elastiekje eigenlijk kwijt. En Schaars is de dader. Nou, maar Schaars ging er hier ook wel iets te veel in. op de aanvoerder van Milan Tettenburg heeft het gelijk. Aan zijn zijde heeft hij ze nu allebei geel gegeven. Het antwoord daarop is volgens mij ja. ja nou, dan gaan wel. we met twee gele kaarten verder. En een 1-0 stand in het voordeel van Milan. Dat nog altijd, terwijl de rust longt. In Milaan. Over een minuutje of twee officiële speeltijd. Er komt ongetwijfeld nog wat extra tijd bij. Want een aantal blessurebehandelingen gezien. Onder andere van Schaars. En uh, dus zal er wel wat extra tijd bij komen. Met balbezit voor PSV. Willems, balbreed op Schaars. Onder druk gezet door uh, Montolivo. Die blijft van Schaars af. is heel verstandig. Misschien uh, dat je hem over uh, een paar minuten. liefst in de tweede helft. nog even een keer een uh, kwakje kan geven. Dan heeft de scheidsrechter dat niet zo vlot meer in de gaten. Brenet aan de rechterkant heeft veel ruimte. Kan dan ook doorvoetballen. Goed naar binnen gedraaid door Park. Kan schieten. Schot geblokt. En door de Cilio is dat voor... Nee, door Nigel de Jong nota bene. Park raapt dan zelf daar de bal op. En kan doorvoetballen met Willems aan de linkerkant. Opnieuw terug naar Park. Die even het middenveld ingelopen is. En daar probeert volgens Matas Nee, het is Maher aan te spelen. Die komt niet in balbezit. In balbezit is nu Balotelli helemaal voorop bij AC Milan. Die moet... Moet wel wachten, want heel Milan wachten. Dus gaat de bal achteruit via El Sharawi. Komen we dan uiteindelijk uit bij Max 6 en Zapate. Zapate, eventjes de bal aan de voet. Montelivo meldt zich. Dat doet hij een meter of drie, vier voor de middenlijn. Daar gaat hij nu naartoe. Nee, voor die middenlijn houdt hij weer in. Vooral ook omdat hij ziet dat Maher nadert. Daar heeft hij even geen zin in. Via Abiati is het nu Max 6, de Fransman. Met het balletje aan de voet aan de linkerkant. Vlak voor zijn eigen strafstopgebied. Uh, die linksback, de Sion. Heeft hem inmiddels weer gekregen en hem teruggespeeld naar Max 6. Zapata, nou zo speelt Milan even lekker rond in de achterste lijn. En is PSV toeschouwer eigenlijk in zijn eigen wedstrijd. Nu een versnelling via Prins Boateng. Die uh, probeert Abate weg te sturen. Daar uh, is de Pai helemaal meegelopen. Goed meeverdedigd. Dan zou Schaars nu een uh, goede bal moeten geven op Willems. Die uh, dacht mee te profiteren in die uitbraak van PSV. Maar Schaars doet dat onvoldoende. Misschien wel iets te gemakkelijk erover gedacht. Ba PSV is de bal weer kwijt. En Abiati, nou de keeper, is er inmiddels alweer bij betrokken bij het spel. Lange bal van hem, via het hoofd van Depay over de zijlijn. En dus gaat Milan gooien aan de rechterkant, terwijl het nog 15 seconden is tot aan de rust. En dan gaan we zo zien hoeveel extra tijd erbij komt. Ja, ik zie geen vierde man, maar uh, het kan aan mij liggen. Ik heb hem nog niet. Er staat ook, ik zie ook geen bordje in de buurt. Maar dat zal zo ongetwijfeld toch komen Kan men zijn niet Ja, precies. Hij zat, hij zat onder een dakkie. En dan komt hij met twee minuten extra tijd. Twee blessurebehandelingen. God, het is net alsof je het kan uittekenen. Zo in zo'n eerste helft. En PSV dat in de eerste helft eigenlijk aanvallend te weinig heeft kunnen brengen. Met dank aan de prima organisatie bij AC Milan. Waar PSV uitermate moeizaam doorheen voetbalt. In de slotfase van de eerste helft. Ietsje beter dan in het eerste gedeelte. Nu een aardige combinatie. Maar Tafs legt nog een keer die bal goed. Waarom doe je dat? En Abiati moet opnieuw gestrekt naar de hoek. Heeft de tijd. Want Matas raakt die bal niet lekker. En die bal is ook zeker wel naast gegaan. Maar Matas legt eerst die bal goed. En wat hij dan doet in plaats van goed leggen. Hij legt hem te ver voor hem weg. En dus kan hij hem niet lekker raken. En is die kans eigenlijk meteen verkeken. In de extra tijd van de eerste helft. En dan had Matas de Sloveen. Die had dat eigenlijk in één keer moeten doen. Is kijken hoe Balotelli dat aan de andere kant van het veld oplost. Met daar... Rick in zijn rug. Die twee hadden in het begin van de eerste helft al een keer mot met elkaar. Nu levert het Balotelli de vrije trap op. Dan wordt er tegen Rick gezegd, heb ik je niet gezegd. Eén keertje nog en dan is het afgelopen. Nu geeft hij een teken van uh, dat wordt een gele kaart. De volgende keer als je dat nog een keer doet. Halverwege de helft van PSV krijgt AC Milan een vrije trap. Daar staat uh, Nijs de Jong in de buurt. Maar die zal die uh, vrije trap niet uh, gaan nemen. Um, wie staat er nog meer bij? Balotelli. Balotelli ja. Ik dacht dat het Montari was die erbij stond. Maar het is, uh, ja, het is Balotelli niet, toch? Dat is Montari, nee, het is Balotelli. Ja, die staat er wel bij. Tuurlijk, die claimt dit soort vrije trappen. Hey, hey. Dit is zijn werk, zijn core business in het elftal van uh, Milan. Uh, nu gaat Klettenburg naar Wijnaldum en die zegt... je houdt dan wel heel stoer in die muur je arm voor je gezicht. Maar denk erom, als die bal op die arm komt... dat doet hij wel netjes eigenlijk. Ja. Dan geef ik Hens. Uh, nou, dan komt die vrije trap van Balotelli in de handen van Jeroen Zoet. Ik denk dat Klettenburg op zo'n horloge kijkt en uh, besluit om een einde te maken... Aan het eerste bedrijf, van uh, ja, je kunt toch niet anders zeggen als dat het een leuk voetbalgevecht is. Alleen dat uh, Milan net even iets sterker is dan uh, PSV. Maar PSV, en dat valt dan uh, te prijzen: uh, toch een paar keer Abiati tot uh, een ultieme krachtinspanning heeft uh, weten te dwingen. Nou, we zijn klaar. Want uh, wat betreft de eerste 45 minuten, er is eigenlijk nog niks aan de hand. Maar je hebt niet dat lekkere Eindhovense gevoel van vorige week. Dat, eh, PSV, dat, wat in zit. dat, ja, dat PSV hier echt kan gaan stunten of, of het wordt heel anders. Uh, we gaan rusten met een 1-0 voorsprong. Doepunt Boateng gemaakt dus door Milan. Blijf van Syrië af. Waarom? Wat? Breng je Als er actie komt, zal die heel beperkt zijn. De Tweede Kamer moet eerder terugkomen van recess. Wat Nederland betreft de VN nu aan zet is. President Obama heeft de marine met kruisraketten aan boord instelling gebracht. Zouden echt rekening met militair ingrijpen? Zeggen ze dan, dit hebben we dan gedaan, opgeruimd staat netjes en we gaan weer naar huis. Ik vind op dit moment militair ingrijpen helemaal niet aan de orde. Zet er een hek omheen en laat ze hun eigen problemen oplossen. Maak je zorgen? Ja, tuurlijk. Iedereen maakt zich zorgen. Ik heb daar familie zitten... Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1. Het is drie minuten over half tien. Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. In Texas heeft een militaire jury de Fort Hood-moordenaar ter dood veroordeeld. Een Amerikaanse legerpsychiater van Palestijnse afkomst... schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood 13 militairen dood... vlak voordat ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Hij liet de laatste mogelijkheid lopen om een verklaring te geven aan de jury. Hij leek daarmee aan te sturen op een martelaarsdood. Eerder zei hij dat hij islamitische leiders wilde beschermen tegen de Amerikanen.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 Op een informatiebijeenkomst van de gemeente hebben 20 bewoners hun zorgen geuit over de veiligheid. Dertien jaar geleden ontplofte in Enschede de vuurwerkopslag van SE Fireworks. Daarbij kwamen 24 mensen om het leven. De directeur van SE Fireworks was ook op de bijeenkomst. Hij zegt dat de risico's van consumentenvuurwerk worden onderschat. Waarschijnlijk beslist de gemeente over drie weken of de vuurwerkopslag mag uitbreiden. De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad zijn kort bijeen geweest om te praten over Syrië. Zoals verwacht zijn ze het niet eens geworden over een Britse ontwerpresolutie die de basis moet vormen voor een militaire actie tegen Syrië. Rusland vindt het te vroeg voor zo'n resolutie en wil eerst het onderzoek van de VN-wapeninspecteurs in Damascus afwachten. Ook daarna zullen Rusland en China vrijwel zeker hun veto uitspreken tegen een militaire interventie in Syrië. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint bewolkt, maar smiddags laat de zon zich weer zien. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Wie pakt agressie in de oudere zorg aan? En wie zorgt dat zorgmedewerkers zelf plezier houden in hun werk?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 Radio 1. NOS langs de lijn. Bijna acht minuten over half tien. We zitten in de rust van de wedstrijd tussen AC Milan en PSV 1-0. E voor Milan dan zij een goal van Kevin Prince Boateng. Dan heb ik nog wat uitslagen voor u. Tenminste, één echte uitslag uit die play-off voor de Champions League. De plek dus in de groepsfase Zenit Sint-Petersburg is zeker van de groepsfase club uit Rusland won met 4-2 van Pacos de Ferreira uit Portugal. De eerste wedstrijd won Zenit ook al met 4-1. Dan hebben we een paar ruststanden. Real Sociedad tegen Olympique Lyon 0-0. Sociedad heeft de eerste wedstrijd gewonnen met 2-0. Dan Celtic tegen Karagandi uit Kazachstan 1-0. En dan hebben we Maribor tegen Victoria Pilsen. Daar staat het 0-1. En dan hebben we nog een bericht voor u. Een voetbalbericht Dwight Tindalli gaat ook dit seizoen voor Swansea City spelen. Hij heeft een driejarig contract getekend bij de club uit Wales. Tindalli speelde vorig seizoen ook al voor Swansea. Maar hij kon lange tijd geen nieuw akkoord bereiken. En dan judo. Dex Elmond heeft zich bij de WK geplaatst voor de wedstrijd om de bronzen medaille. Eerder vandaag verloor hij de kwartfinale van de Japaner Ono... Maar in de herkansing was Elmond te sterk voor Draksic. De Sloveen lag al na een halve minuut op zijn rug. In de strijd om het brons ontmoet Elmond straks Sanjargal uit Mongolië. En dan gaan we praten over wielrennen. Etappe in de Vuelta vandaag een etappe die geschikt zou moeten zijn voor de sprinters. Maar Sebastian Timmerman, goedenavond. Goedenavond, Giro. Er zaten nogal wat hoogtemeters in het parcours, hè? Ja, een stuk of 3000, hè, heb ik begrepen. Ja. Uh, uh, Lekkere sprintetappen. Precies, dat wij zeggen. Het wordt een, uh, wordt een uh, nou, vlakke rit, zeiden we niet, maar uh, sprintersetappen. Uh, sprinters uh, maar het werd het uiteindelijk wel. Maar we gingen vanuit uh, de kust, of we, uh, de renners gingen vanuit de kust... Uh, uh, landinwaarts in het uh, noordwesten eigenlijk van Spanje richting Castilla y León. En daar uh, klommen ze uiteindelijk dus wel na zo'n duizend meter. De finish lag net iets boven de duizend meter... Twee officiële beklimmingen onderweg van derde categorie... maar verder liep de weg eigenlijk geleidelijk omhoog. En dus uh, gingen veel mensen er van tevoren wel, van tevoren wel vanuit dat dit een, een sprintetappe zou gaan worden in een ronde van Spanje... die natuurlijk vooral voor de, voor de klimmers is gemaakt. Veel sprinters ontbreken daardoor ook. De top sprinters, eigenlijk de top drie, hè, de grote drie... Uh, Kittel, Greipel en Cavendish zijn er niet bij. En dus uh, konden anderen vandaag gaan strijden om de eer. Nou, die eer gaat dan uiteindelijk naar de jonge Australiër Michael Matthews... oud-wereldkampioen bij de belofte van drie jaar geleden in Geelong in Australië. En hij verslaat uh, Maximiliano, Richese, Gianni Meersman, Nikias Arendt. Ja, dat het zijn niet de namen die je iedere dag in de top van een massasprinter uh, terugvindt. Ja, want dan denk je, uh, wij hebben er ook nog wel een paar sprinters. Uh, Barry Marcus bijvoorbeeld, hè? de man ja. die volgend jaar bij Belken gaat rijden... maar nu nog bij vakantieverleid rijdt. Ja, niet die er laatste? Vast? Nee, nee, die werd laatst in de etappe, 195ste. Uh, op uh, 15 minuten en 2 seconden kwam die binnen. Ja, hij is een jonge jongen natuurlijk. En uh, hij heeft natuurlijk flink al wat voor de kiezer gekregen... in uh, de eerste dagen van de Ronde van Spanje. Eerste ploegentijdrit en daarna de aankomsten bergop... zondag, maandag en gisteren. Ik denk dat dat er toch iets te veel in is geweest. Plus het feit natuurlijk ook dat dit ook een, een lastigere rit was... dan bijvoorbeeld de rit waar zijn generatiegenoot Danny van Poppel... zo goed sprinte in de Tour. Dat was de eerste etappe waar nauwelijks in, in geklommen werd. Dus dat kun je niet echt vergelijken. Nee, Marcus die, die kwam er niet aan te pas... maar krijgt de komende dagen nog wel uh, herkansingen. We hebben wel nog uh, Ramon Sinkeldam in de spits gezien. Die trok de sprint aan voor die Nikias Arndt. Dat is die jonge Duitser van uh, argos Simano. Maar had zelf niet meer de benen om, uh, om zelf mee te sprinten. Daarom trok die de sprint aan. Nou ja, en Michel Kreder is uh, over het algemeen wel rap, maar die is geblesseerd aan zijn enkel. En die kan uh, alleen maar uh, zittend fietsen, zeg maar. Die kan niet aanzetten, niet uit het zadel komen. Uh, ja, dan hebben we de rappen Nederlanders, uh, hebben we uh, in ieder geval wel gehad. Dus wat dat betreft uh, van de sprintertappers hoeven, hoeven we het nu niet te hebben. Ja, bouke mollen, maar die sprinten mee. Op het gevaar, of om het gevaar te ontwijken dat er toch een uh, gaatje zou ontstaan bij de eersten. En dat doet hij wel vaker. Dat doet hij heel goed. Hij wordt twaalf. Ik denk dat hij ook misschien stiekem wel een beetje kijkt naar dat puntenklassement dat hij een paar jaar geleden ook won in de Vuelta. Dus Mollema die wordt twaalf, dan is het de beste Nederlander. Ja, toen was hij nog goed in de laatste etappe geloof ik zelfs. In Madrid sprintte hij vol mee ja, voor de punten. Ja, en daar, pakte die, daar, dus, daar snoepte hij toen ook eigenlijk, uh, uiteindelijk die groene trui uh, af. Uh, daar, daar trok hij die, die groene trui naar zich toe. Uh, in de laatste rit. Ja, elk puntje telt. En het was ook wel een lastige aankomst. hoor. Het was een smalle weg. Het was een prachtig natuurgebied. Lago de La Sanabria. Een heel groot meer is dat. Maar het was eigenlijk niet geschikt voor zo'n ronde als dit. De laatste kilo Kilometers werden smalt, was draaien en keren... Ja, en dan is een, een, een verschil... een gaatje, zoals we dat gisteren ook zagen in de finale... is voor zo'n peloton snel gemaakt. Dus dan kun je ook maar beter voorin zitten. En dat doet uh, Bouke Mollema heel goed. Staat nog altijd ook gewoon op de veertiende plaats... in het klassement. Want in dat... Uh, algemeen klassementen, de top daarvan is helemaal niets... veranderd. Nu dus dus geen gaatjes in het inderdaad? Want he, waar we nee, nee, hebben gisteren gezien... dat je die rode trui zomaar kwijt bent. Ja, toen, toen zat er in één keer een verschil in... van zes seconden. Dat kwam omdat er ergens... tussen twee renners een verschil zat van... één seconde en een honderdste. En dan mochten. Jury, uh, zeg maar, het verschil toepassen van de achterste van die twee renners helemaal naar de, naar de voorkant toe. Dus daar kwam in één keer die zes seconden van aan. Ik heb de uitslag bekeken, bekeken, bekeken, nog een keer bekeken en iedereen staat nog altijd op 0,00. Dus vandaag <laughs> geen, uh, geen verrassingen in één keer. Zeggen morgen weer van hetzelfde of uh, gewoon een echte sprint etappe? Uh, morgen van hetzelfde laak en pak. Hoewel we dan eigenlijk uh, in plaats van de, de hele dag zo'n beetje langzaam en zeker uh, naar boven rijden. Gaan we morgen zo'n beetje de hele dag langzaam en zeker naar beneden. Maar het is wel, zeg maar, Spaans vlak om het zomaar te noemen. Het gaat wel de hele dag op en af. Maar geen beklimmingen die officieel meetellen voor het bergklassement. Dus uh, ja, ik denk dat we al die uh, sprintersnamen die we vandaag een paar keer genoemd hebben. Die nu eindelijk eens een keer voor een hoofdprijs kunnen gaan, uh, morgen weer gaan noemen. Nou wie morgen weet, weer. misschien de sprinters van de toekomst. Ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk wel leuk. Want het, het, we, het, ja, er zitten jongens inderdaad van de toekomst bij. Er zitten jongens bij die al lang niet gewonnen hebben. of maar zelden nog winnen. Zoals bijvoorbeeld Tyler Ferrar. Dus ja, die heeft morgen wel wat recht te zetten. want ik kwam er toch ook niet echt aan te passen vandaag. Sebast, dankjewel. Morgen weer okay. een etappe. Gaan we tennissen? US Open in New York, tenminste. Als het weer droog is, Marcella. Ja, het is uh, eventjes uh, droog geweest. Uh, drie games wel geteld, want uh, dat waren de games... die Juan Martín Del Potro op het Arthur Ashe Stadium uh, speelde tegen de Spanjaard Garcia López. Uh, 2-1 staat het daar voor Del Potro. Hij wist uh, meteen zijn tegenstander te breken. Dus hij leidt met een break voor wat het waard is. Het gaat natuurlijk om drie gewonnen sets, dus duurt nogal even. Maar ja, inmiddels uh, valt de regen weer uh, uit de lucht... en uh, dus is er weer een uh, tweede regenpauze. Op de grandstand was zojuist de wedstrijd tussen Venus Williams... en de Chinese Yi Zeng begonnen. Eerste game zitten ze pas... Zengde speelster die Kiki Bertens uh, had uitgeschakeld in de eerste ronde. Kiki Bertens, trouwens, is bezig aan haar eerste ronde dubbelpartij met de Zweedse Larsson. Daar staat ze 5-4 voor in de eerste set. Ze kunnen die eerste set uh, uitserveren tegen het Amerikaanse duo Rogers en Sanchez. Niet een uh, heel bekend duo, zou ik zo zeggen. Dus kortom, uh, weinig actie in New York. En dus ook een lange wachttijd voor Igor Seisling. Die staat geprogrammeerd als derde partij op baan 4. De eerste partij die is daar nog bezig tussen Mahu en Yushni. Yushni Leidt met twee sets tegen nul. staat 2-2 in de derde set. Daarna is er nog een vrouwenpartij. En dan komt Igor Seisling pas zijn uh, eerste ronde spelen... tegen de Duitse qualifier Peter Gojovczyk. Dus uh, momenteel geen tennis in New York en uh, regen volop. Dus dat is jammer. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn.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 Met Riviera live. Nou, zover zijn ze niet afgezakt bij PSV. Tot aan de Riviera, wel tot aan Milaan. Eerste helft achter de rug, rust achter de rug. Dus, heren Ronald van der Geer en Frank laten we kunnen weer beginnen met de tweede helft. Sterker nog, dat op het moment dat jij zegt we kunnen beginnen, doen ze dat ook onmiddellijk. Met uh, Lettenburg, die heeft afgesloten voor de tweede helft. De Milan dat uh, aftrapt en nu PSV dat onmiddellijk druk zet, dat levert ook de bal. op. Park uh, is degene die hem verovert, schaars degene met de, de ruimte en de tijd even op het middenveld. Maar PSV doet dan wel vervolgens hetzelfde wat het voorrest ook deed. Wachten tot Milan terugplooit op de eigen helft en dan van achteruit uh, opbouwen met Bruma die de middellijn oversteekt met Ballenal. Een schaars inspeelt die kiest dan voor Riquik. Ook die gaat dan met Ballenal de middellijn over en dan hebben we iedereen op de helft. Van Milan die daar hoort te zijn in ieder geval. Op zoek na dus. En uh, de paai die uh, naar binnen gaat vanaf de linkerkant. Toch maar weer buiten omkiest. En dan de bal voorgeeft. Terwijl hij zijn tegenstander nog niet voorbij is. En dan bij de tweede paal. En die bal moet zitten, zeg wij Naldum, jongen. Die bal moet zitten. Hij heeft alle tijd. Neemt die bal aan op de borst. Dan denk je nog, nou, in één keer met links. Dan, dan kiest hij toch nog voor zijn rechts Maakt voor zijn rechter, kiest hij dus. Voor een tussenstapje. En geeft die die precies genoeg tijd. Terwijl die helemaal geen tijd kan gebruiken. Want uh, versla je hem op snelheid. Dan uh, heb je hem eigenlijk al te pakken. Deze kans voor Wijnaldum. Had moeten zitten. Een 100% kans voor PSV. En nu heeft het slechts een hoekschop. Daar komt die bal voor. Bij de tweede paal opnieuw ingebracht. Blijft die bal hangen. Achterin door uh, weggewerkt. Daardoor uh, Zapata nog een keer ingeschoten door Bruma nog een keer voorgegeven. Dan wordt de bal uiteindelijk definitief weggewerkt. Nee, nog steeds niet. Maher wordt daar onder druk gezet. De ingooi voor PSV. Ojoj, dit had 1-1 moeten zijn. Ongelooflijk. Direct naar rust. Direct is die grote kans voor PSV... dat nu nog altijd balbezit heeft. Met uh, Maher wat fluiten van het uh, publiek op uh, de tribunes. Als uh, PSV naar hun inzien... nu natuurlijk te lang balbezit heeft. De paai aan de linkerkant richting uh, de achterlijn. Dreigend met de uh, Boateng die met hem mee is gelopen... Nou, van van PSV sleept er in elk geval een corner uit. Voelt ook eventjes aan de ribben, alsof hij even een poor in die ribben heeft gekregen. Ja, de rest uh, voelt aan het hoofd, want dit komt natuurlijk als een mokerslag aan die gemiste kans van uh, Wijnaldum. Maar goed, herstellen. Corner van de Maher komt uh, in de doem terecht. Daar waar niet helemaal wordt vertrouwd. Door Balotelli op Abiati. Hij kopt de bal als het ware weg. Terwijl de vuisten van Abiati al richting de bal onderweg waren. En een nieuwe hoekschop wacht aan de andere kant. Want de bal is over de achterlijn gegaan. En die gaat Stijn Schaars strappen. Dus iedereen blijft staan waar hij stond. En we gaan kijken of PSV nu gevaarlijk kan worden uit deze standaard situatie. Ja, meteen uh, druk van PSV op de goal van AC Milan. Daar komt die hoekschop voorgegeven. Nu wel allemaal hoog voorgegeven. Park raapt op. Hij die bal terug richting de hoek om hem nog een keer voor te laten komen via Schaars. Uitstekend ingespeeld daar Bruma. Ook die moet de bal aannemen omdat hij net even een half metertje voor hem wordt gespeeld. Kan hij niet in één keer uithalen. Daarvoor is te weinig ruimte. Moet hij aannemen en is er geen tijd meer om te schieten. Gaat de bal over de zijlijn en kan AC Milan gooien. Maar de eerste drie minuten waren allemaal voor PSV. En oi, oi, oi. Die kansen We krijgen nog een keer een herhaling op ons schermpje te zien. Wijnaldum schiet tegen Abiati aan. Dat had de 1-1 moeten zijn. Dat staat het niet Ja, op het scorebord recht voor. Kijk, daar stond, oh nee, dat was een andere stand. 2-0 stond daar, maar dat was niet deze wedstrijd. Want vervolgens krijgen we gewoon de stand van deze wedstrijd te zien. En dat is keihard aan het begin van de tweede helft. 1-0 voor Milan nog steeds. Igoy van Bruma richting Rekiek. De twee centrale verdedigers van PSV. Die tweede, Rekiek dus, gaat nu de middenlijn over. Komt terecht op de helft van Milan. Daar is nu zo'n beetje iedereen als Willems kort even speelt naar Maher. Bal weer terug naar Rekiek. Nu staat Milan weer kort op elkaar. Hij ligt de ruimte aan de buitenkant bij Park. Aanname is goed aan de rechterkant. Maar nu zou hij moeten wegdraaien van zijn tegenstander. Dat durft hij niet aan. Speelt de bal terug op Renet. Voor hem te hard. Maar uiteindelijk is Bruma. Degene die halverwege zijn eigen helft aan de rechterkant. Die bal dan maar als een soort stofzuiger oppikt. Even naar Stijn Schaars. Balletje terug naar Jeroen Zoet. Die heeft hem nu even aan de voeten. En nu zal eh, Rekiek proberen om eh, Milan wat uit de tent te lokken. Waardoor er achter de, la, de voorste lijn van Milan wat ruimte ontstaat voor de middenvelders om te voetballen. voorlopig wordt er zoveel druk gezet dat Schaars niets anders kan dan terugspelen op eh, Jeroen Zoet. En Jeroen Zoet dan maar met een lange peer naar voren. Die in elk geval over eh, iedereen heen gaat. En bij PSV belandt Wijnalden. En wie is dat? Brenet is mee opgestoken. Maar die verliest uiteindelijk ter hoogte van het schrasselgebied aan de rechterkant eh, van Milan. De bal Montolivo verdedigt uit, maar levert wel weer in. Bij Bruma. PSV heeft veel van de bal in de tweede helft. Alleen eh, op het uh, scorebord is er niets veranderd. Ja, dat wel slordigheid dan toch weer. Ook in die paas van uh, Bruma richting Maher ook. Dat is een metertje te ver. En daar zit hem dan met even de crux in het begin van die tweede helft. Dat het tempo wel goed is. Dat de PSV in ieder geval weer probeert wat van die brutaliteit van de eerste helft in Eindhoven uit te stralen. En gewoon Milan vastzet op de eigen helft. Maar dan moet je wel secuur zijn. En dan het bijhouden. Dat is ook een voorwaarde. Brennet doet dat uiteindelijk. En loopt opnieuw het lijntje tussen de bal en de aanvaller van Milan dicht. Kan zo terugpassen op Zoet. En zo blijft PSV ook daarna gewoon in balbezit. De eerste vijf minuten van de tweede helft is bijna alleen maar balbezit voor PSV. En een hele goede kans dus voor Wijnaldum. Maar die laatste die zat nu. Maher die krijgt nu ruimte op het middenveld om een bal aan te nemen. En te gaan voetballen. Kruipt dan vervolgens naar binnen. Schaars vraagt. Krijgt ook centraal. Op het middenveld moet dan de aanvallers gaan inspelen. Park de hoek ingestuurd, dat was niet de bedoeling. Slordig, ook dat weer een metertje te ver naar achteren... waardoor de Zuid-Koreaan de bal niet kan halen. Wel een ingooi mag nemen, maar het tempo is weg, de verrassing is weg. En Milan staat gewoon weer te kijken en te wachten wat er gaat komen. En de eerste week hebben we veel schouderklopjes aan Stijn Schaars uitgedeeld. Daar ging er zelfs wat scheef van lopen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vandaag hem in de passing niet zo heel nauwkeurig vind. Nu net ook weer, momentjes eigenlijk dat het gewoon makkelijk is en strak moet en kan... En dan slaagt daar niet in. Riquik moet oppassen, want Milan verdedigt met een lange bal richting Balotelli uit. Maar Riquik, heel sterk, wordt niet voor niets Baby Tarzan genoemd door Nigel de Jong. Uh, pakt eventjes het shirt vast van Balotelli, die dan wel gaat huilen. Maar dat heeft Klettenburg niet gezien. En dus goed verdedigd door die centrale verdediger van PSV. Heel veel plezier hebben de Eindhovenaren er overigens niet van. Want ze zijn de bal inmiddels alweer kwijt aan Milan. Dat nu met Moutardi aan de linkerkant. En vervolgens balletje terug naar de laatste lijn. En de Jong gevonden in de as. Dus veel balbezit heeft nu wel Balotelli. Trekt Bruma mee uit het centrum. Balotelli terug naar zijn eigen helft. En vervolgens een prima paas zeg op Montelivo. Maar dan wordt er, terwijl uh, Balotelli die bal wegspeelt, een overtreding op hem gemaakt. Is Wijnaldum de Bruma, volgens mij Bruma, Is Park. die helemaal meegelopen? Of Park? Nou, in elk geval, nee, het is Park. En die heeft geel gekregen. De tweede gele kaart dus voor PSV. Nou, dat er schaars op de bom ging is het nu park. Maar ik denk dat het Bruma was. En Bruma dus ook geel gekregen heeft. Inderdaad, we krijgen meteen nog een overtreding te zien op Balotelli. Maar die zijn allemaal nog van de eerste helft. Dus dat is een tikje overdreven om die er ook allemaal bij te pakken. Maar Balotelli is niet de enige sterke stoerde op het veld. Bruma kan er ook wat van. Riquik kan er zeker ook wat van. Hoewel de vrije trap nu... Gewoon voor AC Milan is. Mac 6 neemt hem. Er speelt onmiddellijk weer Ballotelli in. Maar die levert weer in. PSV dus opnieuw weg. Met Maher, bal diep gegooid. Eindelijk is een keer een bal achter de defensie van Milan gekregen. Maar Matas was altijd enthousiast erachteraan geschokt. En dus uh, een metertje gestolen. En dat mag niet. Want kan uh, sta je buiten spel. Daar wordt ook onmiddellijk voor gefloten. Met 6 stond daar toevallig toch nog op die plek. En dus kan hij daar ook weer opnieuw de vrije trap gaan nemen. Zal hij hetzelfde recept gaan zoeken. Hij kijkt alweer naar Balotelli. Sta je er weer klaar voor? Nee, nog niet. Dan wacht ik nog even. Daar gaat de bal richting Balotelli. Doorkop op El Sharawi. Die weg is bij Brenet En tussen Soet en Brenet uitkomt. En de bal naast. Oeh, Ja, hij gaat maar net naast. Dan zie je toch hè, de bal van de 6 Je ziet het eigenlijk aankomen wat er gaat gebeuren. Maar PSV kan er toch niet op anticiperen. Het doorkoppen van Balotelli. El sharawi die start dan net. Eigenlijk de bal ziet belanden tussen Brenet en Zoet. En daar dan als een duveltje uit een doosje verschijnt. Maar de bal net naast de goal uh, tikt van uh, Jeroen Zoet. PSV ontsnapt aan een uh, 2-0 na 53 minuten. Ja, het verschil met de eerste helft. De eerste de beste goede kans voor de PSV werd gevolgd door een goal. Deze keer niet goede kans voor PSV. Gevolgd door een goede kans voor AC Milan. En daar blijft het bij. En dus die 1-0. Nog altijd prima papieren voor PSV om nog iets te bereiken. Maar dan moet je wel het verschil op het veld gaan maken. En dat lukt voor ons nog niet. Kevin Prins, Boateng opnieuw met veel ruimte. Gaat aan de wandel met de bal. En uh, tot nu toe doet hij dat met succes. El Shaarawy ook. Balotelli met zijn drieën voorin. Tegen vijf PSV'ers. Balotelli wil dwars... Uh, door Willems heen. Maar uh, Willems is uh, dan weliswaar wat kleiner. Maar toch zeker zo breed. Ga nu ook ruzie zoeken met Balotelli. Daar hou ik wel van. Het is een brutaaltje Willems. En uh, Balotelli is ook een jongen van de straat. Die twee kijken elkaar aan. Het scheelt een half hoofd. Maar uh, Balotelli die kijkt er weg aan. Dat jij dat durft even mij tegen de borst aan drukken. Hij vindt dat denk ik ook alweer grappig. Uh, zo is het dan ook weer Balotelli in discussie met Klettenburg. Jij moet een verstandige meneer zijn. Meneer Balotelli. Jij moet dit niet doen. Hoekschop voor AC Milan. Dat is wat overblijft. Ja, want El Sarabi staat gewoon nog uh, achter die bal... terwijl uh, de twee Kemperhanen ver uit elkaar zijn uh, gehaald inmiddels. El Sarabi kijkt. Uh, is Max 6 mee voorin? Ja, die is er natuurlijk. Daar is uh, Max 6. En die komt er ook. En de bal gaat erin. Balotelli. Ja, Balotelli. Wie anders dan Mario Balotelli. Het is de corner van El Sarabi. Die gaat richting Max 6. Die komt zo'n beetje naar de eerste paal geslopen... maar niet in het doelgebied. Nog ergens in de 16 meter. Komt de bal door. En daar ineens het voetje van Mario Balotelli... En dan kan je zo langzaam maar zeker een hele dikke streep zetten door PSV en groepsfase Champions League. En zullen de Milanezen zich uh, mogen melden met een uh, afgevaardigde morgen in Monaco voor uh, de loting. PSV is niet in staat om uh, Milan in dit soort gevallen voetwars te zetten. Het is uh, weer heel eenvoudig gespeeld eigenlijk en hij heeft net de vrijheid Balotelli en die heeft hij zichzelf verworven. Ja en de techniek ook om die bal dan achter zo te schieten. Nee, het is eigenlijk een prachtige goal. Ik kunt niet anders zeggen. En je merkt aan het hele stadion, je merkt aan die 11 van uh, Milan op het veld, dit was de goal die ze nodig hebben om door te gaan naar de Champions League en om PSV uit te schakelen. Het publiek gaat staan, gaat applaudisseren alsof ze in uh, de Romeinse tijd in een arena staan met de duimpjes omhoog. Het is geklaard, de gladiatoren uit Eindhoven hebben verloren, uh, die hoef je niet uh, vervolgens neer te steken, want uh, zo zijn we niet getrouwd in deze moderne tijd. Maar uh, de gladiatoren uit Milan winnen deze wedstrijd, dat is het gevoel dat je hier krijgt in San Siro. Het publiek gaat staan en weet het. Allegri is gaan staan, die weet het ook. Staat met de handen in de zak. En ik zie hem voor het eerst niet fulmineren richting de elf op het veld. Hij heeft de rust. PSV moet nog steeds twee keer scoren. Nog steeds is er aan die opdracht niets veranderd. Maar nou, we hebben inmiddels al een hele tijd kunnen zien... ...hoe ongelooflijk ingewikkeld dat is. 56 minuten zijn we onderweg. PSV moet er twee maken. Milan deed het al twee keer voor. Ja, het publiek uh, natuurlijk hier uh, zeer tevreden. Zal uh, thuis de spaarvarkens moeten omkeren. Want er zal een paspoort toegekocht moeten met worden liefde, voor uh, Champions League voetbal in uh, Milaan. Dat zal weer een aanslag zijn op het huishoudbudget. Maar inderdaad met liefde uitgegeven. En voor PSV resten de Europa League. Uh, ja, je moet uh, de, de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. Ja, het lijkt er wel op dat uh, de beer wankelt en uh, toch echt bijna op zijn rug ligt. Dan is uh, PSV natuurlijk die beer. Want er staat recht 2-0 hier op het bord Boateng en Balotelli. Maar goed, twee keer scoorde PSV en uh, bijna een 2-2 stand. Mogen de Eindhovenaren zich uh, melden in de groepsfase van de Champions League. Laten we nog kijken. PSV de spanning kan opvoeren. Dit is Wijnaldum met een steekbal richting het Schafsomgebied. Bal wordt weggewerkt door Abate. Opgevangen door Schaars. En weer getransporteerd naar de rechterkant. Er staat Park te wachten. Park met de bal aan de voet. Voorzet met het linkerbeen. Komt bij de tweede paal. De Pai. Dat is Bedenkt dan iets uh, curieus. En uh, wil een halve omhaal uh, loslaten op Abiati. Geeft nu inderdaad ook aan. Jo, werd ik niet geduwd. Maar Klettenburg.